7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de plannen om het schadeformulier te vervangen door een app. U hoorde het zojuist. En het Rode Kruis vanaf de Filipijnen. En het laatste nieuws daarover ook in het NOS-journaal met Dorot Megens.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 wat nu de kop opsteekt is het gevaar voor ziektes, want de lijken die overal liggen vormen een grote bedreiging voor de gezondheid. De storm Haiyan heeft inmiddels in China aan zeker acht mensen het leven gekost, vooral het zuiden van het land is getroffen. Haiyan bereikt nog altijd snelheden van 100 km per uur. De storm ging in China, gepaard met zware regenval. Natuurgeweld bracht voor honderden miljoenen schade toe aan landbouw en visserij. Zo meldde Chinese staatsmedia. Het zwaarst getroffen werd het eiland Hainan. Daar raakte een vrachtschip stuurloos toen het van zijn ankers werd losgeslagen. En drie bemanningsleden vonden daarbij de dood. Onder de overige slachtoffers zijn twee mensen die werden geraakt door rondvliegende voorwerpen.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 In populaire Hollywoodfilms voor alle leeftijden zit meer geweld... dan in films voor 17 jaar en ouder. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek... van de universiteiten van Pennsylvania en Ohio. De onderzoekers stelden vast dat geweld in de films... in de laatste 50 jaar meer dan verdubbeld is. De onderzoekers ergeren zich eraan dat films wel aan leeftijd worden gebonden... als er seksscènes in zitten, maar dat dit bij geweld kennelijk niet nodig is.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 Het weer het is bewolkt, er valt wat regen of motregen. De temperatuur ligt lang rond de 6 graden. De wind waait matig tot aan zeekrachtig. Neemt geleidelijk af. Vanuit het noordwesten wordt het dan droog, klaart het op en dan wordt het ook iets warmer. De verkeersinformatie hier in EPSC. Niet zo heel veel opvallends, behalve dan die grote drukte ten noorden van Amsterdam... na het ongeluk op de A7. Gelukkig is de weg weer vrij, maar vanuit Hoorn naar Zaandam... is het nog aansluiten in 9 kilometer file tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Weidewormer. Op de provinciale wegen daardoor ook files, zoals op de N235 vanuit Purmerens bij Elpendam en de N247 vanuit Hoorn bij Broek in Waterland. Daar staat zelfs 5 kilometer. In uh, het zuiden van het land zijn de werkzaamheden op de A58 uitgelopen. Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij ritme, daar is de weg dicht. Het verkeer kan de af en de oprit langs. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog een half uurtje duren. Zoeken naar familieleden op de Filipijnen. Het Rode Kruis helpt daarbij. En dat komt straks allemaal samen hier in het NOS Radio 1-journaal. Amsterdam! Uh, weer hetzelfde lied. Gepakt door oom agent.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Ongekende chaos op de Filipijnen. Steeds duidelijker wordt dat de orkaan verschrikkelijk heeft huisgehouden. Ik ben de enige survivor van de familie. En ik wil know weten of ze nog still alive. Overlevenden willen informatie over familieleden. maar krijgen niets te horen. De hulpverleners uit de hele wereld zijn op weg naar de door een. Tyfoon getroffen Filipijnen. De eerste goederen hebben de getroffen eilanden inmiddels wel bereikt. Maar ja, het blijft een hele moeilijke operatie. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis Nederland is in de Filipijnse hoofdstad Manila. Marlijn, wat krijgen jullie daar te horen over het aantal slachtoffers? Contact met, uh, met steeds meer gebieden wordt, uh, wordt mogelijk. Uh, en daar krijgen we hele schrijnende verhalen. Uh, we hoorden gisteren spraken we een hulpverlener die vertelde dat er een, een school was waar heel veel mensen naartoe waren gevlucht om een veilig heen komen te, te, te vinden. Uh, die school is helemaal onder water gelopen, al die mensen zijn verdronken. Dat uh, is een verhaal. Een ander verhaal is, uh, het is een deel van, van het eiland, uh, Sama, is, is, is nogal bergachtig. Uh, uh, veel van die plaatjes zijn aan de kust gebouwd. Die zijn allemaal totaal vernietigd. Helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt. Uh, daar zijn, lijken liggen daar overal, er zijn hele dramatische verhalen. Het taklaban, bijvoorbeeld, een ziekenhuis, daar zijn nu al artsen dagenlang bezig om uh, iedereen uh, te helpen. Ze zijn aan het eind van de Latijn. En uh, los ervan zijn ze ook door al hun medische uh, hulpgoederen heen. Ze hebben geen antibiotica meer, ze kunnen geen vaccinaties uh, meer tegen tetanus geven. Mm. En als je dan bedenkt dat heel erg veel mensen gewond zijn geraakt... door spaanplaten die, die rondzwierven... Uh, ja, die mensen hebben deze hulp nodig, dat is heel gevaarlijk. En ja, um, uh, los van lijken zijn dus ook de gewonden uh, in grote problemen... en kunnen nauwelijks hulp krijgen. En over de aantallen, Marlijn, komen daar ook inmiddels meer berichten binnen? Ja, dat blijft heel erg moeilijk. Hè? De, de cijfers variëren van enkele duizend tot, tot meer dan tienduizend. Wij zijn niet in staat om daar op dit moment een, goede, uh, een goed cijfer te geven. En dat heeft er ook mee te maken dat grote delen van, van de eilanden gewoon nog niet bereikbaar zijn. Uh, de wegen zijn nog liggen nog steeds vol met, met, met, met bomen en andere troep, zodat uh, het verplaatsen hartstikke moeilijk is. Uh, er komen steeds meer uh, mogelijkheden om hulp te verlenen. Er komen, een aantal luchthavens zijn opengegaan. De weg naar Takeleban is nu ook opengegaan. Uh, dus we kunnen op steeds meer plekken terecht. Maar een totaal overzicht dat hebben we nog steeds niet, helaas. Okay. Hey, we horen van onze verslaggevers en correspondenten die ja. onderweg zijn naar uh, Leijten. Die zitten op de boot bij uh, Cebu. Uh, hij krijgt nu door dat wij contact hebben met uh, een van hen. We gaan gauw eventjes naar Matthijs van der Wiel. Matthijs, waar ben jij nu? de veerboot van Cebu naar het eiland leiden. leiden Je weet het, dat is de plek die het meest getroffen is door de orkaan waar de ravage het grootst is. En op deze veerboot zie je tussen de opvarende heel veel grote dozen met eten en drinken. Mensen die ook zakken van 50 kilo bij zich hebben. Eieren en, en flessen met water. Het zijn... Uh, mensen die op zoek gaan naar hun familie daar opleiden, of die al contact hebben gekregen met hun familie weten dat ze in leven zijn maar te horen hebben gekregen dat de mensen daar honger hebben, dat er niks is om te eten en te drinken en mensen die dus op een eigen houtje daar naartoe varen met al die spullen, met het eten ook van ver komen ze, ook mensen zonder familie daar die gewoon wilden helpen ik sprak een meneer die in de buurt van de hoofdstad woont, die daar gemeenteraadslid is en die zei ik kan het niet aanzien, dit op de televisie te zien zonder iets te kunnen doen. Ik kan niet in mijn stoel blijven zitten. Ik voelde dat ik er naartoe moest gaan. Ook hij met zijn auto volgeladen met eten en drinken. Op weg daar naartoe om te kijken wat hij kan doen. En hij deed een klemmend beroep. Hij zei, komt uit Nederland. Iedereen moet ons helpen. Het gaat niet. We hebben hulp nodig hier. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Fijn dat we je even konden spreken. Um, op de veerboot dus, hoorde u hem, van Cebu naar Leter. Uh, een van de zwaarst getroffen eilanden. Terug naar Berlijn Stoffels van het Rode Kruis Nederland. Nou, Berlijn, je hoort het ook, hè, die oproepen van de bevolking... van de Filipino's, help ons alsjeblieft, want het gaat niet meer. Um, ja, dat, uh, dat komt dramatisch over. Ja, wij zijn ook niet voor niks uh, Gio 555 gestart, hè, de gezamenlijke hulporganisaties. Want natuurlijk is niet alleen het Rode Kruis, maar er zijn ook andere organisaties... zoals Kern, Unicef, uh, heel druk bezig om zoveel mogelijk hulp uh, te kunnen verlenen.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 Nou hoorden we eerder al, ook in deze uitzending... dat uh, mensen op zoek zijn worden. Het ook van Matthijs op de boot. Uh, familieleden die op weg zijn naar Leten om familieleden te vinden. Uh, op, via de website van het Rode Kruis kun je vermiste personen ook opgeven. Wat doen jullie daarmee? Ja, mensen kunnen bij ons uh, opgeven als, uh, als uh, iemand kwijt zijn. Bijvoorbeeld toeristen hè, die op vakantie waren... of mensen die werkzaam waren in dat gebied... Um, wat wij dan doen is de gegevens op, uh, opnemen, dus, dus foto's, allerlei persoonlijke informatie. Dat geven we door aan het Filipijnse uh, Rode Kruis. En uh, die hebben uh, in het hele land vrijwilligers zitten. En wat we proberen te doen is uh, met deze vrijwilligers samen deze mensen op te sporen... Um, dat is lastig, want inderdaad, wat ik eerder ook al zei... heel veel gebieden zijn nog niet, uh, nog niet uh, vindbaar. Ook uh, uh, ja, worden veel uh, uh, lijken nu in massagraven gestopt. Dus het is niet altijd mogelijk om, om, om te achter te halen om wie het gaat. Uh, maar we proberen, dat, uh, we proberen dat wel te doen. Want het is heel erg belangrijk voor mensen... dat ze weten wat er met hun nabestaanden aan de hand is. Hè? Of ze het overleefd hebben of niet. En als ze het niet overleefd hebben, willen ze het ook vaak liever weten... Want dan kunnen ze in ieder geval met verwerking beginnen. Ja, ja. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis Nederland. Vanaf uh, de Filipijnen, de hoofdstad Manila, sprak hij uh, met me. Um, we gaan naar Mark-Robin Vissen, die is in Emmeloord... Um, waar mensen ook zoeken naar familieleden. Um, Mark-Robin, hebben zij wat aan het verhaal van, uh, van het Rode Kruis... het verhaal van Marlijn Stoffels? Ja, uh, Aart van Leeuwen die heeft gisteravond he, heeft u een aantal ja, ja. familieleden uh, op die lijst uh, gezet. Ja. Anita, dat zijn familieleden van u en onder andere uw zus. Mijn zus en uh, één dokter en een klein dokter en mijn neef. Ja. Ja. Waar u nog niets van uh, heeft gehoord? Nee, ik heb helemaal niks gehoord. Nee. Nee, nee. U moest net heel erg schrikken toen u hoorde van het Rode Kruis dat er nu massagraven zijn waarin de lichamen worden uh, begraven. Uh, daar hoor je dan dus nooit meer iets over, waarschijnlijk? Ja, uh, dat is normaal misschien als uh, ooit oh dat warm weer. Mm -hmm. oh, ja. ja, door het. Die zijn bang dat ik wil geven en dat ja. van de andere ja. mensen. Ja. Maar goed, u hoopt natuurlijk van uw zus en uh, haar kinderen te horen. Ja, ik hoop dat uh, ik, uh, ik uh, nooit te horen ja. en die uh, kan vinden... dat zijn allemaal de leven nog. Dat ja. ja. is het belangrijkste. Ja. ja. Uh, Aad, uh, los van die uh, Rode Kruislijst... hebben jullie ook een andere lijst gevonden, hè? Ja. Ja, dat is uh, inderdaad een andere lijst van de government. Mm -hmm. Een vermiste lijst. Daar staan 23.000 personen op. Dat was de stand gisteren. En uh, daar hebben we ze ook bij geplaatst. Met leeftijden en uh, de namen, exacte namen. Dus we hopen op een reactie uh, via de e-mail... dat er uh, dus een goed bericht op komt. Ja. ja. ja. En ook uh, via het uh, Rode Kruis dus hebben we, de, ja. Ja. Hebben we ze genoemd. Maar ja. wat denkt u als u ja. nu de berichten vanochtend uh, in het Radio 1 Journaal hoort... Uh, nou, wij vrezen ook wel het ergste. Omdat we hebben gezien dat, uh, hoe, uh, hoe Taklaban erbij ligt. Dat het allemaal plat is eigenlijk. Dat die stad weggevaagd is. Dus, dus we hebben wel uh, een angst dat, uh, dat het verkeerd is afgelopen. Ja. Ja. Ja. En dan zit je hier in Emmeloord in de Noordoostpolder. Machteloos. Ja, ja ik ben altijd... Uh, elke moment zenuwachtig. En, uh, dat was al uh, kist. Daarin begon zondag en vandaag is nu dinsdag Het is nu de derde dag dat ik vol niet goed nee nee nee we kunnen alleen hopen op dit moment en die lijsten in de gaten houden ja we hopen en bidden dat het uh, dat het toch uh, goed is met hun en we houden de lijsten bij via de e-mail en uh, ja we blijven maar hopen we blijven turen naar dat beeldscherm daar. Ja, ja. Ja, we blijven we een hopen dat er iets... Uh, ja. Ja. Ja. En uh, berichten uh, proberen te traceren. Ja. Okay. Dank u wel. Tot later. Later meer van uh, Mark Robin Visser uit Emmelord. En ik spreek straks met uh, Evert de Boer van de Filipijnen Groep Nederland. Die kent het land goed. Verkeersinformatie. René Passet, hoe gaat het nou op die A7? Ja, een ongeluk komt nooit alleen, Lara. Hmm. De weg was vrij. En nu is hij weer gedeeltelijk dicht. De A7 hoorn Zaandam. Want bij Zaandam zitten ze nu op elkaar. 13 kilometer file nu weer. Want de file loopt weer pelsnel op. De linker rijstok is namelijk weer dicht. Vervolgens de a 8 op van Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam nog eens file. 3 kilometer. op de provinciale wegen daar ook nog steeds problemen. En dan vooral de N235 en de N247. Zeg maar de alternatieve voor voor die A7. Voor de rest een normale spits. 20 files, nu 75 kilometer. Er is wel een vrachtwagen gestrand op de A58... de weg Breda naar Bergen-op-Zoom. Hij staat bij de afrit Wauwse plantage... blokkeert daar de rechte rijstrook... en er zat 2 kilometer file achter. 17 minuten over 7 is het. We blijven nog even bij de filepijnen. Want je hoort het, hulp komt... Uh, ja, maar mondjesmaat op gang... Door de orkaan getroffen eilanden zijn moeilijk bereikbaar. Even de Boer van de Filipijnengroep Nederland kent het land goed. Heeft ook al uh, verschillende keren op Radio 1 over de ramp gepraat. Ook bij ons, meneer de Boer, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Um, ja, de Filipijnen, um, hoe zou u dat land schetsen? Is, is het een erg arm land? Want het verschil tussen rijk en arm is er, is er groot, hè? Ja, het is een, het is een land met, uh, met 7000 uh, eilanden, met een groot eiland in het noorden en, en een groot eiland in het zuiden. En dan is er een middelgroep van, uh, van ongeveer 10 tot 15 eilanden. Daar is de tyfoon over gegaan. Het land is ongeveer acht keer zo groot als, uh, als Nederland. Het heeft 100 miljoen inwoners. En daarvan wonen 10%, dus 10 miljoen in het buitenland. Uh, het is het voornamelijk uh, uh, katholiek. Het enige katholieke land in uh, zuidoost azië met een moslimminderheid in het zuiden. Het land uh, laat een, uh, een grote economische groei zien de laatste jaren... van uh, tussen de 7 en 8 procent. Uh, maar het grootste deel van die groei komt terecht... bij de, bij de rijke bovenlaag en bij de middenklasse. En uh, daardoor wordt de kloof tussen arm en rijk wordt, uh, alleen maar groter... omdat uh, het niet doorcijpelt naar de... Nou, de armste lagen van de bevolking. En de armste lagen van de bevolking. die wonen vooral in de, in de wijken van de stadsarmen. in de stad en op het platteland. Hmm. En als we dan inzoomen op het gebied. waar de orkaan echt uh, grote schade heeft aangericht. hoe is het daar? Welke, wat voor soort mensen leven daar? Ik neem ja, aan het dat dat een, niet alle rijksten daar. Nee, het is een agrarisch gebied. De, de twee eilanden Leten en uh, SMR. Er wordt vooral rijst. en, uh, en veel kokos verbouwd. En, uh, Taglobaan Tagloban is eigenlijk de, het was het commerciële centrum van dat deel van de Filipijnen, stad van iets van uh, de grootte van Utrecht, schat ik, van 250.000 250 uh, inwoners. Uh -huh. uh, vooral de dienstverlening uh, naar, de, naar de achtergebieden, dus naar de, naar de plattelandsgebieden, en een groeiende, groeiende economie. Uh, dus het was eigenlijk een hele bruisende uh, stad die, die flinke, uh, waar flinke groei in zat. Maar uh, ook zoals elders in de Filipijnen van een groot deel van de bevolking woont op het platteland, en uh, ja, daar is het toch over het algemeen armoede troef. En hoe wordt het land bestuurd? Wat voor bestuur kent de Filipijn? Uh, er is een president, er is een huis van afgevaardigden en er is een uh, senaat. Het is uh, geschoeid op Amerikaanse leest. Dus ook de verhoudingen uh, liggen op die manier uh, vast. Van, uh, er is een hele uh, een president met veel macht. En dan een, een, een senaat en een, een en een huis van afgevaardigden... die uh, gezamenlijk uh, beleid moeten maken. Ja, nou is dit een nationale ramp. Um, die president met veel macht, um, kan die deze ramp aan. Nee, ik denk dat het dat, dat steeds duidelijker dat de, de, de overheid niet de capaciteit heeft om deze ramp uh, aan te kunnen. Het is niet de eerste keer, want uh, eigenlijk is er elk jaar een, een tyfoon die heel hard uh, toeslaat. Vorig jaar uh, was het ging er een tyfoon iets zuidelijker langs, waarbij ook 2000 uh, doden vielen. Daar hebben we hier weinig over gehoord. Maar toen was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat was ook een, een tamelijk onherbergzaam gebied. Er waren ook kustplaatsen die helemaal waren weggevaagd. En het heeft ook tijden geduurd voor de hulp echt uh, op gang kwam. Is eigenlijk ook nooit goed op gang gekomen. Er is heel veel kritiek op geweest. Uh, de, wat al gezegd werd door de meneer van het Rode Kruis van de voorbereiding wordt wel steeds beter. Men had ook uh, bijna een miljoen mensen geëvacueerd. Ja. Maar op een of andere manier kan men, men uh, de, de, de, de hulp of de, de, de noodhulp, daar kan men niet aan. Van Men heeft de capaciteit niet. En, maar waar zit ja. hem dat in dan? U zegt, ze hebben de capaciteit niet. Dus ze kunnen die, die. Zit dat in de logistiek? Want het is natuurlijk ook lastig om over al die eilanden. Um, het, ja, dat te verdelen. Dat is nou heel lastig. Zeggen. Dat is heel lastig. Van, van, van uh, wat men ook zegt van. Uh, tot nog toe konden er alleen maar lege vliegtuigen uh, landen. En uh, gingen ze met helikopters naartoe. En dat was het. Er zijn ook een paar boten naartoe. Maar dat duurt dan, uh, duurt dan langer. Maar nee. ik denk dan van als er, als er jaar na jaar. Want dit is dus het derde jaar. dat er een, een, een, een ramp is met. Uh, met duizenden doden. En elke keer is hetzelfde verhaal. Dan denk ik: van ja, dan, dan zou zo'n zo overheid heel hard moeten nadenken. om uh, de logistiek die ze hebben, om die op te schalen. om dat beter aan te kunnen. Want de mensen worden er zelf ook hopeloos van. van elke keer gebeurt het weer. En elke keer schiet de overheid tekort. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren. En deze ramp is wel uitzonderlijk groot, dat klopt. Maar dan mag je toch verwachten dat na een dag of drie, vier de hulp toch wel op gang komt. Hè? Dat ja. het de eerste twee dagen dat het wat langer duurt. Nou oké, okay, dat kun je je dan voorstellen. Maar het, het duurt nog wel heel erg lang. En het, het lijkt hem maar kort. Maar als mensen vier dagen zonder uh, uh, water, zonder eten, zonder wat dan ook zitten... Mm. Uh, ja, dan, dan, dan wordt het wel heel erg schrijnend. En dat zal ook betekenen dat het aantal slachtoffers alleen maar heel snel zal oplopen. Ja, ja en hoe vaak kan je opkrabbelen en weer opstaan? Hè? Meneer de Boer, ik spreek u straks nog. Blijft u bij me? Ja, prima. En Drew Gold met Lonely Boy. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Verzekeraars willen meer informatie bij verkeersongelukken. En het huidige schadeformulier geeft daarvoor onvoldoende mogelijkheden. Buddy Buijs van het Verbond van Verzekeraars, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg eens even, wat wilt u nog meer van mij weten als ik met iemand bots? Nou, uh, Ik hoef niet heel veel van u te weten. Uh, wat ik wil weten is uh, nou ja, hoe, de, hoe de schade is ontstaan en waar die is gebeurd. Uh, dat gaan we via een, een app uh, in kaart brengen. Uh, en die gegevens die zorgen ervoor dat de ongevallenregistratie een stuk uh, beter wordt. En daar hebben uh, ja, met name de politie en ook wegbeheerders heel veel aan. Maar dan moet u mij toch even uitleggen waarom dat dan beter gaat via een app. Want op dit moment, als ik een ongeluk krijg of veroorzaak of aangereden wordt... dan geef ik op dat formulier ook aan waar het was, op het schadeformulier... en waar ik bijvoorbeeld geraakt ben. Dat is maar het is wel op papier. Straks op een app breiden we dat nog iets meer uit... en hebben nog iets meer gegevens, detailgegevens over het ongeval, hoe het is gebeurd. Waar moet ik dan aan denken? Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, op welk weggedeelte het is gebeurd. Dat geef ik ook ontvall. aan uh, op ja, het schadeformulier. Want je moet zo'n dat... tekening maken waarbij je aangeeft op welk weggedeelte je reed bijvoorbeeld en hoe de kruising eruit zag. Ja, dat klopt. Maar toch wordt die app wat, wat meer uitgebreid, uh, ook van waar de schade precies is gestaan, hoe de schade is ontstaan. Uh, hij biedt gewoon wat meer functies. Maar het allergrootste voordeel daarvan is, en dat heeft een papier natuurlijk niet, is dat je ook die ongevalleninformatie eigenlijk dadelijk uh, realtime uit een database kan, uh, kan halen. En uh, ja, dat kan ook sneller. Um, dat kunnen de drie partijen gaan doen die dit uh, beheren. Dat is een ICT-bureau uh, uh, maar met name de, de politie. Want daar komen die gegevens terecht. Oh ja, bijvoorbeeld uh, ja, ja. we de weg willen, maar <laughs> we er wat aan. Ja, ja, niet dus de, uh, ja, ja en en automobilisten hebben er ook niet zoveel aan. Dus meer voor, voor politie en voor verzekeraars. Um, autoristen hebben er wel degelijk wat aan, want zij kunnen sneller uh, hun schade afgehandeld krijgen. Nu is het zo, je voelt een formulier in, dat komt bij een verzekeraar terecht. Nou ja, dat gaat wel uh, langzamer als met een app. Maar op papier kun je wel een keer een foutje maken, uh, waardoor de papieren weer terug moeten... of er nog toch weer nadere vragen gesteld oh, u worden. Oh, nu denk denkt dat dat in een app niet kan? Het uh, lijkt nou, me juist heel app, lastig uh, om als ik in een app iets verkeerd, uh, of via een app iets verkeerd invul... om dat vervolgens weer ongedaan te krijgen. Uh, nee, want een app kan namelijk wel een seintje geven op het moment dat iets niet volledig is, dat zie je natuurlijk al vaker bij digitale involmanderen. Dat je even teruggaat naar het beginscherm met een rood sterretje. Als iets opnieuw moet, uh, dat kan op papier niet. Nee, maar u begrijpt me verkeerd, denk ik. Als ik bijvoorbeeld uh, verkeerd uh, iets aangeef, verkeerd over het ongeluk zelf, waar ik geraakt ben. Uh, mijn ervaring is dat als je digitaal of internet iets verkeerd invult, dat je het bij instanties dan moeilijk weer teruggedraaid krijgt. Nou, ik kan u verzekeren dat als u een foutje maakt bij het invullen van uh, een invulveld bij een app, dat ook dat te corrigeren is, net als op het schadeformulier. Oké. Okay. Hoeveel mensen doen nu al melding via een ongeluk, via ah. de app? Uh, we hebben twee jaar geleden deze app heel voorzichtig gelanceerd. Er zijn enkele uh, tienduizenden automobilisten die er nu gebruik van maken. Um, dat hebben we ook. Uh, dat ...bewust ook voorzichtig gelanceerd om op die manier ook te kijken van nou ja, hoe werkt het, waar kan het beter. Mm -hmm. um, we zijn nu twee jaar verder. Uh, we zien natuurlijk ook in Nederland dat het aantal smartphones en tablets behoorlijk toeneemt. We zagen tegelijkertijd dat de ongevallenregistratie achterbleef. Uh, er komt uh, begin volgend jaar, uh, en dat rollen we al uit in de zomer, een nieuwe versie van die app met daarin ook de mogelijkheid om ongevallen te kunnen registreren. En ja, dan hopen we dat we zoveel mogelijk automobilisten hem ook gaan gebruiken. Ja, het is, is het zo dat hij uiteindelijk het schadeformulier gaat vervangen... of bent u zover nou, nog niet? Want ik ken ook wel wat digibeten die hier wel moeite mee gaan hebben, vermoed ik. Daar is u ook helemaal gelijk in. Het zal ook niet zo zijn dat uh, volgend jaar het Europees schadeformulier meteen verdwijnt. Absoluut niet. Um, we gaan gewoon met die app beginnen. Die zal uh, naast het Europees schadeformulier komen. En op de langere termijn als het uh, op een gegeven moment uh, ja, uh, commonsense is geworden. Om ook uh, digitaal alles af te handelen. Um, ja, dan zal het formulier mogelijk verdwijnen. Maar daar hebben we nu nog geen, uh, geen datum op ja al voor. Okay. Rudy Buis van het Verbond van Verzekeraars. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. En ja, nog een vak Joke over tennis uiteraard, want gisteravond de ATP World Tour Finals. I'm really thrilled and uh, fulfilled with uh, with joy and happiness and I'll try to enjoy this as much as I can and, and of course in a few days time uh, represent my country in the best possible way. Ja, we raden het al na half acht meer over Djokovic. 249 euro. 249 euro. Jij hier bij de Volkswagen dealer? Ja.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 En het is half acht, dus tijd voor door en het meegezend in het internationaal. De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. Militaire vrachtvliegtuigen zullen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de gebieden brengen... die zijn getroffen door de orkaan Hayan. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. De basispolis van zorgverzekeraar CZ wordt volgend jaar bijna 10 euro per maand goedkoper. Eerder maakte Nederlands grootste zorgverzekeraar Achmea bekend dat de premie in 2014 omlaag gaat. Nog niet alle verzekeraars hebben de nieuwe premie bekendgemaakt. Dat moet uiterlijk volgende week dinsdag. Na maandenlang gesteggel zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Er is 16 uur over gepraat. De Europese Unie mag het komend jaar ruim 135 miljard euro besteden. 10 miljard minder dan dit jaar. Thailand krijgt toch geen amnestiewet voor de schuldigen van het politieke geweld van de afgelopen jaren. De wet die anderhalve week geleden werd aangenomen door het Huis van Afgevaardigden is in de Senaat in Thailand gesneuveld. Het geweld na het afzetten van premier Taksin in 2006 heeft aan zeker 100 mensen het leven gekost. De huidige premier, Taksin zus, wilde met de wet de rust terugbrengen. Maar dat werkte averechts. De afgelopen dagen waren er massale betogingen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. We gaan naar weerplaza.nl. Marco Verhoef zit voor ons klaar. Marco, wij krijgen berichten binnen. En dat gaat dan niet even over Nederland, maar over de Filipijnen. Dat er een tweede storm zou zijn. Waardoor helikopters aan de grond blijven. Wat weet jij daarover? Ik heb net even gekeken en voorlopig hebben ze het daar alleen over een tropical cyclone formation alert. Nou, dat is een beetje een hele mond vol. Maar dat wil niets anders zeggen dan dat er op dit moment nog geen sprake is van een orkaan of wat dan ook. Maar dat er wel een gebied is waar mogelijk een cyclone, een orkaan zich gaat ontwikkelen. Dat wordt in de gaten gehouden. Dat systeem trekt overigens wel op de Filipijnen af. Dus dat men er met argusogen ogen naar kijkt, kan ik me wel voorstellen. Oké. Zeg, hoe is het weer hier in Nederland? Vanochtend was het, nou niet onaangenaam, moet ik zeggen. Ik zou zeggen wel wat koud, maar het was te doen. Ja, het was, het was zeker anders dan gisteren. De temperaturen liggen duidelijk hoger. En het weerbeeld is gewoon ook anders. Want op dit moment is het eigenlijk al bewolkt in ons land. Er valt af en toe wat lichte regen. Of motregen stelt nog niet heel veel voor. Maar de komende uren wordt de neerslag wel actiever. En dat betekent gewoon dat we een druilerige dag voor de boeg hebben. Met pas in de namiddag van het noordwesten uit droger weer. In de avond wordt het dan weer op de meeste plaatsen droog. En dan begint het langzaam op te klaren. Is het 9 graden geweest? Ja, en hebben we eigenlijk een dag waar niet te veel meer over te zeggen is. Nou, dan houden we het hierbij, Marco. Ook spreek je over een uurtje weer. Tot straks. En de verkeersinformatie. René Passet, wat heb jij te melden? Uh, een paar lange files rond Amsterdam vooral. Want rond Utrecht en Den Haag valt het eigenlijk uh, best mee. Alles bij elkaar. 30 files nu 135 kilometer. Dat is wel volgens het boekje. Maar niet uh, volgens het boekje zijn er lange files dus uh, op de A7 Hoorn-Zaandam. Tot twee keer toe was daar een ongeluk. Nou, De weg is weer vrij. Tussen de afrit A Hoorn en Zaandam staat helaas 16 kilometer. En vervolgens op de A8 Zaandam-Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam ook 3 kilometer. Omrij. De vierde provinciale weg heeft niet zo heel veel zin, want ook daar is het vastgelopen. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een opvallende file bij Echt 3. Uh, daar is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Een kapotte auto op de Van Brinoorbrug op de A16 bij Rotterdam. Het levert file op vanuit het zuiden. Er staat drie kilometer. Hij staat op de parallelbaan en daar is de rechte rijstrook dicht. De A58 Breda bergen op Zoom. Een vrachtwagen die is stilgevallen bij de afritwoudersplantage. Zorgt daar voor drie kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Nou, veel sterker als u in de file staat. Luistert u rustig naar het NOS Radio 1 journaal. Zo dadelijk meer over de hulp aan de Filipijnen. Die komt langzaam maar zeker op gang.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 Krijgen zij het nog zwaarder? En wordt participatie zo niet synoniem aan bezuinigen? Kijken dus, altijd wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zij het al, hulp aan het rampgebied in de Filipijnen komt mondjesmaat op gang. Hulpverleners en journalisten zijn onderweg om hulp te bieden... en verslag te doen, de omvang van de ramp in te schatten. Even de boer van de Filipijnengroep Groep Nederland. Ik sprak u eerder al deze uitzending, meneer De Boer. Ja. Welkom opnieuw. Uh, toen zei u al, uh, goeiemorgen, dat uh, ja, de autoriteiten het niet goed aankunnen... en dat u uh, ook, ja, ook wel verbaasd bent over het feit dat opnieuw blijkt dat de logistiek niet op orde is als het gaat om uh, hulpverlening... na zo'n enorme ramp, ook al is deze natuurlijk met niets te vergelijken. Maar toch, hè? Ja, nee, dat, dat, is, uh, dat is waar. Ik, uh, aan de andere kant zie je ook dat mensen uh, heel erg hun best doen... En uh, dat er ook een discussie in de Filipijnen zelf op gang komt... van, uh, van uh, een kritiek naar de, naar de president en naar de ministeries... die er verantwoordelijk voor zijn. En uh, ja, die zeggen, ook oh, we doen wat we kunnen. Uh, en laten we dat later over hebben van uh, hoe, we het, uh, hoe we het kunnen oplossen... of uh, wat er gebeurd is. En uh, laten we nu alle hens aan dek uh, gaan doen. En dat is, ook, het is eigenlijk ook een oproep aan een bevolking voor iedereen... om een bijdrage te leveren. En dan zie je dus ook dat mensen inderdaad hun auto volladen... en proberen in het gebied te komen. Ja. Ja, en die stroom is enorm op gang gekomen. Dat hoorden we ook van onze verslaggevers ter plaatse. En uh, Mark-Robbie Vissen, die is vanochtend in Emmeloord bij Aat en Anita van Leeuwen. Die zijn op zoek naar familieleden in het getroffen gebied uh, op het eiland Leten. Heeft u nog contact gehad met mensen in het rampgebied? Meneer de Boer? Sorry, ja... Oh, oh nee, nou eh, ja, u dacht, <laughs> we gaan misschien eventjes naar Markerop in Vissen. Nee, ik, het dat, is een vraag aan ja. u. Ja, nee, ja, ik ja. wilde het graag nee, van nee, u ik, weten. Of, of u nee, contact heb, gehad heb, had. Nee, we hebben geen contact met mensen in het Trampgebied zelf. We hebben wel contacten met mensen in de stad Cebu. Uh, wat het als centrum fungeert voor de hulpverlening. En met mensen in Manila. Uh -huh. Uh, maar goed, die, die mensen die hebben ook allemaal informatie uit de tweede hand voornamelijk, en uh, ja, die vertellen eigenlijk hetzelfde verhaal van van uh, Cebu. Daar gaan heel veel mensen naartoe om te proberen, want vliegen is praktisch uh, onmogelijk. Dus mensen gaan naar Cebu om te proberen met boten naar uh, naar Leeten te gaan. Het probleem is alleen dan dat ze aan de aan de aan de uh, westkust landen van van uh, van uh, van Leeten, en dat ze dan over de weg naar Tagloban moeten, want de meesten willen toch naar Tagloban... Naar en dat ja. dat een probleem is. Wat, wat er nu ook gebeurt is... Want die van, wegen zijn uh, niet meer begaanbaar? Die wegen zijn niet meer begaanbaar. Uh, wat ik begrijp is dat de weg... De, je kunt namelijk ook vanuit Manila... Uh, over de eilandengroep naar het zuiden. Dat is dan een, een, een weg die zich helemaal naar het zuiden... Door het, door het land kronkelt. Met een aantal bruggen en met een aantal veerponten. Mm -hmm. Het probleem voorheen was dat het eiland wat er vlak boven ligt... Samar, was ook getroffen. Maar de, de westkust daarvan is, uh, is minder getroffen. En de wegen daar uh, zijn op het ogenblik uh, vrij. Dus dan okay. zie je twee bewegingen. Aan de ene kant dat mensen dus dat vrachtwagens nu uh, daardoor kunnen... dus op die manier het uh, aglomen kunnen bereiken. En dan hoeven ze van het eiland Samar... Hoeven ze alleen maar een 200 of 300 meter lange brug over. En dan zijn ze in, in Takloban. Je ziet ook dat er een beweging de andere kant op is. Want ik hoorde gisteren dat in de grote stad die aan die, aan die, aan die weg ligt... in het eiland Samar... Uh, dat mensen zelf, die de bewoners daar, die zijn op het ogenblik aan het hamsteren. Want er begint een stroom vanuit de Tagloban naar, naar het noorden te komen. Uh, mensen die dus het, het gebied ontvluchten en die uh, in die stad hun inkopen gaan doen. Dus de ah, mensen okay. die daar wonen zijn bang dat, dat er straks schaarste uh, gaat optreden. En die zijn dus al aan het hamsteren daar. Ja. En, en denkt u dat de Giro 5 en 5 is nu geopend dat al die hulp en het geld um, bij de juiste mensen terechtkomt? Nou, ik, ik, dat, dat is natuurlijk, blijft altijd een, een, een discussie. Wat je ziet in dit soort uh, situaties is dat er... Eh, uh, enorm veel, uh, noodhulp wordt aangeboden in het begin. Dat is op dit moment, dat is heel erg uh, hard nodig. En het is volgens mij ook, uh, uh, dat, dat gaat op zich wel goed. Uh, ook als je ziet de capaciteit die ze hebben, dat er meer aanbod is dan dat ze kunnen verwerken. Uh, wat er vaak na een paar weken gebeurt, is dat, uh, ja, de aandacht van de media, die app weg en uh, de hulp wordt minder. En mensen worden dan aan hun lot overgelaten en moeten er maar uitzoeken. En een actie als uh, 5 en Vijf is in die zin belangrijk dat het bijdraagt aan de wederopbouw. Dus meer aan de lange termijn denkt. En, ja, het goed terechtkomen, dat blijft een discussie. Ik denk dat dat nu niet zo'n discussie is op dit moment. Op dit moment is echt de discussie van... Uh, krijgen we zo veel mogelijk hulp ja, zo snel mogelijk te plaatsen. <laughs> maar uh, in, in de latere fase denk ik van... ja, ik, ik schat dat zo'n zo zo 75, 80, 85 goed terechtkomt. En dat uh, voor een deel uh, verdwijnt het ook. Zullen ook uh, pakketten uh, aan, aan familie en vrienden gegeven worden... van, van de mensen die uh, de hulpverlening coördineren... Uh, wat eigenlijk niet uh, heel hard nodig is... en dat het, dat het niet allemaal naar de gebieden gaat. En ook als er veel geld gegeven wordt... dan is het een bekend gegeven dat, uh, dat, uh, ja, dat er toch wel hier en daar uh, uh, wat verdwijnt. Ja, iets aan de strijkspok blijft hangen. Dat er iets aan de Ja, ja. Ik, ik, het gaat wel steeds beter. Deze president die voert al een aantal jaren campagne op... Uh, op het terugdringen van, van de corruptie. En ik, ik heb wel de indruk dat dat resultaat oplevert. Maar ik denk ook dat, dat een, een hulpverlening, de hulpverlening die via 5 en 5 op gang gaat komen... en de hulpverleningsinstantie... dat er ook methodes zijn waardoor ze kunnen, um, um, kunnen voorkomen... dat er zo weinig mogelijk uh, verdwijnt. Mm -hmm. um, ze, de hulpverlening is natuurlijk afhankelijk van de lokale autoriteiten. Van, van die hebben uh, het systeem, dus ze moeten heel nauw samenwerken. Maar het zijn ook de kanalen waardoor uh, uh, goederen en, en geld kan verdwijnen. En wat wij in het verleden gedaan hebben, is dat we... Uh, uh, want wij halen altijd niet... Wij als we geld ophalen, zijn het niet van hele grote bedragen. Wat we een aantal keren gedaan hebben bij dit soort rampen... is dat we een paar duizend euro besteden aan maatschappelijke organisaties... die in het gebied uh, uh, actief zijn, of in dit geval... Uh, uh, ja, ik zal dat vanuit ja. de buurt moeten komen? Ja. En dan financieren we teams van drie, vier mensen die de hulpverlening voor een maand lang gingen volgen. Ja, ja dat is heel slim. Ja. En, en, en als de 555-actie de, de Nederlandse hulpverleners... hun eigen kritiekasten zouden willen gaan financieren... dat gaat maar om kleine bedragen. Die, kunnen, die kennen de situatie, die kennen de mensen. Uh, en als mensen op, vingers, op hun vingers worden gekeken... dan worden ze veel voorzichtiger. Ja. En, en het is duidelijk, uh, meneer De Boer. Uh, u, u volgt het kritisch en heeft daar een uh, slim systeem voor ontworpen. Ik moet het hierbij laten, want nou, we kunnen nog... Volgens mij eindeloos over de Filipijnen ja, doorpraten. Klopt, ja. En, ja. en u zeker. Ik laat het hier even bij. U komt ja, vast prima. nog terug in onze uitzending. Meneer de Boer, dank u wel. Ja, graag gedaan. Het is twaalf minuten over half acht. Uiteraard praten we ook de komende uren bij over al het nieuws. Vanaf de Filipijnen. Maar het is ook tijd voor sport. Filip Koken, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Want ik wil het met jou even over het tennis hebben. Met name ATP World Tour Final. Djokovic tegen Nadal gisteravond laat. Djokovic wint. Hoe was die wedstrijd? Ja, het werd niet de titanenstrijd waar veel liefhebbers wel op hadden gehoopt. Misschien wel hadden gerekend, Dat werd het zeker niet. Het stond heel snel al 3-0 voor Djokovic. Nadal sloeg een paar dubbele fouten. En die achterstand is Nadal eigenlijk nooit te boven gekomen. Het was binnen ruim anderhalf uur al gebeurd. En het is 6-3, 6-4 voor Djokovic. Heel snel. Ja, en toch, Nadal is sterk teruggekomen dit jaar. Heeft dat veel mensen verbaasd, denk je? Ik denk het wel, ja. ja er zijn niet veel tennissers die er ongestraft zomaar een, een maand of tien uit kunnen zijn. Met een, met een knieblessure. Hij kwam in februari weer terug. Heeft afgezonderd geleefd en getraind. Uh, zonder al te veel pottenkijkers. kijken. Heel veel krachttraining. ook. Kwam er als een soort joromme kook weer uit de voorschijn. <lacht> ja, en, en, en wint dan ook weer. Hè. Wint weer Roland garros Wint de US Open. Heeft een van de beste seizoenen uit zijn carrière. Een heel goed jaar, 2013. En dat sluit hij dan ook af als de nummer één van de wereld. Dus... Ondanks deze tegen Djokovic is het een geweldig jaar voor Nadal geweest. Ja. Ik wil ook met jou naar het hockey. Naar dat afgrijselijke verhaal en afgrijselijke beeld ook in het hockeyzondag. zondag, gestikt tegen de mond, zeven tanden ja. eruit. Um, en een gebroken kaak gebeurde allemaal in het tophockey. En nu is ja. de discussie weer helemaal terug over de veiligheid in het veld. En of er niet verplicht een bitje, zo'n gebitsbeschermer, gedragen moet worden. Wat vind jij daarvan? Ja, inderdaad, die discussie is helemaal terug. Je hebt, gisteren heb ik gehoord bij, bij een heel veel hockeyclubs... Uh, uh, ja, die, die zijn enorm geschrokken. Uh, de club Rotterdam, waar het zelfs gebeurde... die sprak zelfs van een horrorbeeld... en dat, dat kinderen een beetje traumatisch daar rondliepen... die dat allemaal hadden gezien. Dat viel ook niet mee. Die tv-beelden waren ook niet mals. En daar komt die discussie inderdaad terug. De Hockeybond kan het niet verplicht stellen, een beetje. Maar vrijwel alle clubs stellen het verplicht voor de jeugd. Die doen dat dus zelf, uit hun eigen, eigen verantwoordelijkheid. Er zijn bijna een kwart miljoen hockeyers in Nederland. En bijna alle clubs zeggen tegen die kinderen... doe alsjeblieft een bitje in, want dat jonge gebit... Ja, dat kan nog zoveel schade oplopen als er eens dus een keer iets misgaat. Dat gebeurt zelden, maar als het misgaat is het meteen ook gruwelijk. Ja, Maar volwassenen, ja, daar kan je dat niet bij doen... En zeker internationals. Ja, de helft van de internationals speelt ongeveer zonder een bitje. Maar waarom zou je dat niet dat... kunnen doen? In het wielrennen bijvoorbeeld is de helm toch op een gegeven moment ook verplicht? Ja, uh, ze denken, de hockeybond denkt... Het, het is bij, als je het verplicht stelt, moet je het ook kunnen controleren. En ja, ze denken, we waar. kunnen het niet controleren. Zo. En bovendien, ja, het is ook een eigen verantwoordelijkheid van volwassenen. Sommigen denken echt dat ze geen risico lopen. Ze willen blijven kunnen roepen naar elkaar, communiceren... En bovendien, die echte top die zeggen ook tegen elkaar... ja, wij doen dit al ons leven lang. Wij weten precies wat er gebeurt. Het kan er voor eh, buitenstaanders gevaarlijk uitzien. Maar wij weten absoluut zeker wat we doen. En het gaat één keer in de tien jaar mis. En dat was dan afgelopen zondag. Goed, al dus gesproken. Philip Koken, dank je wel. Hoe is het op de weg? Dat durf het bijna niet te vragen. Raad eens wat er op de A7 is gebeurd, Lara. Nog een ongeluk? Ja, Dat weet je niet. Maar nu op de andere rijbaan van nee. Zaandam richting Hoorn. Het derde ongeluk deze ochtend. Tussen Purmeret Noord en de Afrit Avenhoorn. 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Aan de andere kant van de vangrail uh, hebben ze tijd genoeg om te kijken. Want er staat 12 kilometer file vanuit Hoorn. Ik kan in ieder geval daar geen ongeluk meer gebeuren? Je weet dus niet. Uh, nee. als, ze naar, als ze naar rechts kijken en niet naar hun voorganger, dan zitten ze er ook op. Nee. Tussen de Afrit Avenhoorn en Zaandam. 12 kilometer. Kilometer. En vervolgens op de A8 naar Amsterdam bij het knooppunt Zaandam nog eens drie. De A9 is ook aardig volgelopen. Dat is een van de alternatieve routes vanuit de kop van het Holland naar de hoofdstad. Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Battenverdorp 15 kilometer. Voor de rest is het gelukkig een normale ochtendspits. Behalve dan die kapotte auto op de A12 Arnhem-Utrecht. Want die veroorzaakt bij knooppunt Grijzoord inmiddels ook 7 kilometer file. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Straks hoort u over de aardverschuiving in Groot-Brittannië als het gaat om voetbal op televisie. Maar ik neem u eerst mee naar uh, Iran. Dit weekend nog afgeketste akkoord over het atoomprogramma van Iran. Lijkt nog steeds mogelijk nu de internationale atoomwaakhond van de VN, de IAEA, gisteren in Teheran, een overeenkomst met het land heeft gesloten. Praat erover met kokelijn van Instituut Klingendaal. Ko, wat is er afgesproken in Teheran? Er is eigenlijk een soort routekaart afgesproken... Um, waarin procedureel wordt vastgelegd... hoe ze nu de openstaande conflictjes nog gaan uitpraten. Dat is een oude kwestie, al een jaar of twee jaar oud. Um, men werd het eigenlijk steeds maar niet eens... over de manier waarop men het niet eens met elkaar was. En dat is nu, ja, dat klinkt ingewikkeld... maar daar is men nu een beetje eens over geworden. Dus de komende tijd... Hij um, heeft gezegd: We gaan eerst eens kijken naar die verdachte reactor Arak, waar zwaar water voor plutoniumproductie wordt gemaakt. Um, jullie mogen ook eens komen kijken in de uraniummijnen van China. Uh, dat is een plaats in Iran waar uranium wordt, uh, wordt gedolven. Er is niet gesproken, dus het is niet 100% uh, succesvol geweest... over een verdachte fabriek Parchin... waar een tijdje geleden testexplosies plaatsvonden... voor ontstekingen, verdachte ontstekingen voor een atoomwapen. Maar in ieder geval, het is iets. Het is iets wat uh, Amano, de hoofd van het Internationaal Atoomagentschap al een tijdje op zijn agenda had staan. Het is ook niet afgezegd na het afketsen van het andere akkoord... op zondag, zaterdagavond. Uh, en dat is wel op zich een hoopvol teken... dat men in ieder geval doorpraat... en niet totaal uh, het lijntje heeft laten breken. Nee, nee, precies. En over dat mislukken he, van die besprekingen... tussen de grootmachten en Iran uh, dit weekend... welk beeld levert dat nou op zo langzaamaan... nu er meer details naar buiten komen? Want het lijkt toch een beetje alsof Frankrijk de boeman is... zoals is gesuggereerd. Nou dat was de eerste lezing. Frankrijk had het gedaan. Stelde te zware eisen. Ze wilden met name een van die plaatsen waar ze nu mogen kijken. Arak, die reactor. Uh, wilde Frankrijk helemaal stilleggen. Um, nou, zei Iran. Daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen zin in. Dat komt in een later stadium wel. En de gedachte was. Uh, ja, maar ja. Uh, straks is die fabriek klaar. Kunnen ze plutonium maken. Dan kunnen we hem niet eens meer bombarderen. Dus eigenlijk vroeg men iets onmogelijks wel aan Iran. Uh, hou die fabriek voorlopig nog even stil. Zodat we hem zonder gevaar eventueel. Kunnen, kunnen bombarderen. Ja, dan zegt Iran natuurlijk nee. Nou, toen is het Zwarte pieten begonnen. Wie heeft de schuld van het afketsen van, uh, van deze overeenkomst? Hebben de Fransen het gedaan door een te zware eis te stellen... of heeft Iran het gedaan door dat gewoon te weigeren? Er uh -huh. waren nog wel meer conflicten. Um, maar met het oog op doorgaan van de onderhandeling op 20 november... weliswaar op een iets lager niveau... Uh, hebben de, de P5 plus 1, de zes landen die dus met Iran over dit conflict onderhandelen... hebben besloten om de rijen te sluiten. Dus hebben ze Frankrijk iets minder de schuld gegeven... <laughs> Iran iets meer de schuld gegeven... Uh, om aan de onderhandelingstafel straks uh, weer eensgezind opnieuw te, te kunnen beginnen. Nou, internationale diplomatieke toverkunsten. Kokorlijn van het instituut Klingendaal. Dankjewel, je 10 minuten voor 8 is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik beloofde u een aardverschuiving in het uh, voetbal. Althans op televisie in Groot-Brittannië. De Britse voetballiefhebbers die op televisie naar wedstrijden kijken... horen al 20 jaar dit geluid. Tonight we look forward to the Champions League. 125 live matches from the final playoff round... through to the final itself in Lisbon in May. Can Bayern Munich become the first team in the Champions League era to defend their trophy? Nou, ja, Sky Sports zendt het overgrote deel van live voetbal uit van achter een decoder, maar dit seizoen horen de voetballiefhebbers, liefhebbers ook dit geluid. Welcome to ons new home. Welcome to BT Sport. This is really what so much of the excitement is all about. 38 live Barclays Premier League games. Look at these games. 25 matches from the FA Cup. 40 matches from the Scottish Professional Football League. We've got the champions of Europe. Ja, BT Sports, telecom British Telecom... begon dit seizoen voor het eerst met uitzenden van de Premier League-wedstrijden. En gisteren kaapt de BT alle champions een en Uur van league wedstrijden weg bij Sky. Een gamechanger, een aardverschuiving in de wereld van de Britse betaaltelevisie. Met waarschijnlijk verregaande consequenties, correspondent Arjen van der Horst. Want Arjen, um, voetbal heeft Sky in Engeland uh, de huiskamers ingeholpen. En nu raakt die commerciële zender van Rupert Murdoch die rechten ineens kwijt. Net nu hij via Fox Champions League rechten in Nederland wist te verkrijgen. Wat, wat is er allemaal aan de hand? Ja, Rupert Murdoch heeft voetbal hier eh, ja, altijd beschreven... als een stormram om betaaltelevisie aan de man te brengen in Groot-Brittannië. Dat is hem ook aardig gelukt, kun je wel zeggen. Hè? Door voetbal heeft Sky eh, nu ruim 10 miljoen betalende abonnees. Dat is één op de zes Britten die een eh, lidmaatschap hebben van Sky. Nou, dat maakt B-Sky B, want zo heet het bedrijf officieel... een van de meest winstgevende onderdelen van dat grote Murdoch-imperium. Maar ja, dat kroonjuweel, eh, Champions League voetbal is nu weggekaapt. Zoals je zegt, British Telecom... deed dat door het dubbele te betalen, ruime het dubbele... van wat Sky tot nu toe voor uh, die Europese wedstrijden neerlegde. 1,1 miljard euro. En je kunt rustig zeggen ja, dat BT nu de grootste concurrent is... voor Sky van de, van de afgelopen 20 jaar. Mm, waarom tast BT zo diep in de buidel om die rechten te verwerven? En, en de vraag die daarop volgt eigenlijk, kunnen ze terugverdienen? Nou ja, dat is de vraag uh, die ook Sky stelt. Hè? British Telecom heeft gewoon te veel geld betaald voor de voetbalrechten. Dat kunnen ze nooit terugverdienen. Achter de schermen maakt Sky zich wel degelijk zorgen... Hè? dat bijna een monopolie op de voetbalrechten... of het nu Europees is of Premier League, dat zijn ze nu wel kwijt. Het is ook een teken aan de wand dat Sky nog weigert... reclames van British Telecom uit te zenden op haar zenders. Maar dit gevecht, dit gaat niet om voetbal. Dit gaat ook niet uiteindelijk om wie de meeste televisiekijkers kan winnen. Uiteindelijk draait het om een veel winstgevende markt... en dat is internet- en breedbandverbindingen. Wat is er aan de hand met British Telecom... BT is op dit moment nog de grootste internetaanbieder... met ruim 6 miljoen betalende klanten. Ziet daar jaren al uh, haar aandeel slinken. Aan wie raakt ze de klanten vooral kwijt? Dat is Sky, die ook internet aanbiedt. Nou, BT probeert nu die neergang tegen te houden... door bijvoorbeeld gratis toegang uh, tot de voetbalkanalen aan te bieden... voor iedereen die nu een breedbandabonnement neemt. Okay. Dat is het ware gevecht. Een gevecht met veel risico's. Want dit, dit voetbal gaat dit bedrijf miljarden ponden kosten kunnen ze dat inderdaad terugverdienen. Maar dit is de duidelijk de lange termijn uh, ambitie van BT. Want die is ervan overtuigd. Je kan alleen overleven als je een uh, multimedia bedrijf wordt. Ja, nou dan vraag ik me af of Sky deze klap aan kan. Nou, de eerste signalen zijn niet zo gunstig. De aandelenkoers van Sky die kelderde meteen met 10% toen dit nieuws bekend werd. Ja, tegelijkertijd moet je zeggen dat Sky een bedrijf is met een lange adem is lang niet meer alleen afhankelijk van het voetbal. Mede dus ook door het succes uh, is het bedrijf uh, ja, geslaagd uit te breiden. Uh, en die gaan dit gevecht nu aan en dat zal niet uh, in een jaar zijn beslecht. Arja van der Horst, dank je wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Joop Boot, goedemorgen. Ja, de ochtendkranten die komen met foto's uit het rampgebied op de Filipijnen. In de Telegraaf is te zien dat kinderen bordjes omhoog houden... met teksten als We Need Your Help, Please We Need Food bbc verslaggever, is in de Filipijnse getroffen stad Tacloban, waar geen huis meer overeind staat. Het is volgens hem dan ook totaal onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen. We've been told that in this one street here, 18 people died. That's 18 in just in this little stretch of road here in one neighborhood. And many of the bodies are still lying around in the houses here or out in the baking sun, and they're starting to putrefy. Alleen in dit kleine straatje dus zouden al 18 mensen zijn omgekomen... vertelt de verslaggever. Veel lichamen liggen nog in de huizen... en dat terwijl de zon er volop staat te branden. De lichamen zijn dus al aan het ontbinden. Nederlandse financiële instellingen zijn samen... jaarlijks honderden miljoenen euro's kwijt... om te voldoen aan de regelgeving uit Brussel en Washington... Er blijkt uit een rondgang langs van het Financiële Dagblad... langs banken, vermogensbeheerders en handelshuizen. En die rekening wordt alleen maar hoger. Ook het toezicht waar zij aan meebetalen wordt ieder jaar duurder. Onvrede is groot, schrijft de krant, omdat de sector in hoog tempo krimpt. Meer dan 1200 rijinstructeurs geven rijles... terwijl ze daar niet meer bevoegd voor zijn. Elke vijf jaar moet een instructeur verplicht gekeurd worden. En dat kost 2000 euro. Dat is voor een aantal rijschoolhouders niet meer op te brengen. Het aantal rijscholen is flink toegenomen... en daardoor verkeren vele in financiële nood. Wie voor Houd een nieuw zwaar illegaal vuurwerk op een Oost-Europese website besteld, krijgt een mailtje met een videoboodschap. Daarin wordt opgeroepen de koop te annuleren. RTL Nieuwsbericht over deze nieuwe aanpak van de Taskforce opsporing vuurwerkbommen. Webshops kunnen alleen in eigen land worden aangepakt. Nederlandse consumenten die illegaal vuurwerk kopen, moeten in ons land worden bestraft. Die persoon probeert Taskforce nu te achterhalen. En daar is hij weer, de Zwarte Piet. Oh, ja. Of eigenlijk moeten we zeggen, daar was hij weer. Want de Piet wordt verbannen uit het Amsterdamse Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis. Daar mogen dit jaar geen decoratieve zwarte pieten worden opgehangen. Oh, alleen geen decoratieve zwarte pieten. Oké, okay. het bestuur wil zo voorkomen dat patiënten en medewerkers zich geschoffeerd voelen. Het ziekenhuis staat in de multiculturele wijk Nieuw-West. Ja. Was alommer, hè? Daar zo. Het personeel noemt het in de Telegraaf laf en overdreven... dat het bestuur zich zo laat meeslepen in de discussie. En zegt dat er nog nooit negatief is gereageerd door patiënten... op decoratieve zwarte pieten.